Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Justitie bestempelt vijf politiemensen als verdachten... na de strandredden in Hoek van Holland. Volgens het OM hebben ze schoten gelost... maar is nog onduidelijk wat hun rol precies was... Justitie wil niet zeggen of de politiemensen schuld wordt verbeten, verweten in verband met de dood van Robbie van der Leden. Die kwam vorige maand bij de rellen om het leven door een politiekogel. Justitie zegt dat de vijf agenten de status van verdachte hebben gekregen om hun eigen rechten veilig te stellen. Maar de politiebonden zijn kwaad. De grootste politiebond, de NPB, erkent dat agenten verantwoording moeten afleggen, maar noemt het wrang dat hooligans die zich als beesten hebben misdragen nog vrij rondlopen, terwijl agenten als verdachten worden aangemerkt. Behalve de vijf agenten worden er in de zaak ook zes festivalbezoekers verdacht. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de rellen. Philips roept ruim 5000 defibrillatoren terug. Het gaat om professionele apparaten die door bijvoorbeeld ambulancemedewerkers of brandweerlieden worden gebruikt als iemand een hartstilstand heeft. Een geheugenchip in de defibrillatoren werkt niet goed. Het probleem is bij interne testen van Philips aan het licht gekomen. Het gaat om defibrillatoren van bepaalde type die tussen mei 2007 en januari 2008 zijn gemaakt. Opnieuw heeft een medewerker van Frans Telecom zelfmoord gepleegd. Een man van 51 is in de plaats Annecy van een brug gesprongen. In een afscheidsbrief schrijft hij dat de sfeer in het bedrijf hem tot zijn daad heeft gebracht. Bij Frans Telecom hebben de afgelopen anderhalf jaar 24 mensen zich van het leven beroofd. Vakbonden wijten de zelfmoorden aan de vele reorganisaties bij het bedrijf. Die zouden tot veel stress hebben geleid bij de werknemers.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 ZFM, Zfm.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 1 1 5 maat 2 Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45 ZFM Thank yeah. you.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 Said I like it, I want it. I'll take it off your hands, and you'll be sorry. You crossed me.